De grootste producenten van olie in, in Syrië en 95% van de olie van Syrië gaat naar Europa. Dus Europa kan hier wat doen. En eigenlijk is het bedrijfsleven nog machtiger dan de politiek op dit moment. Het grootste deel van de Syrische olie wordt uitgevoerd naar de EU. Bewind van de Syrische president Assad slaat al maanden protesten bloedig neer. Vanmiddag heeft de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken... een gesprek met president-directeur Benschop van Shell Nederland. De EU praat al een tijd over een boycott van olie uit Syrië. Nederlandse consumenten hebben veel hogere schulden bij bedrijven dan vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Incassobureaus, NVI, meldt dat de gemiddelde schuld bij een inkassobureau op dit moment zo'n 1700 euro is. Vorig jaar stond het gemiddelde nog op ruim 1300 euro. Voorzitter Kremers van de NVI. Het is heel zorgelijk, want er is 6 miljard in ran En dat betekent dat 6 miljard is uitgegeven, maar niet aangekomen. Dus ontrokken aan de economie. Er is ook positief nieuws. Volgens de NVI wordt de deurwaarder steeds minder vaak ingeschakeld... om een schuld in te lossen. 66% minder dan vorig jaar. Het grootste verzekeringsconcern van Nederland, Eureco... heeft in het eerste half jaar veel minder winst geboekt... dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder het concern vallen grote verzekeraars... zoals Achmea, Interpolis en Zilverkruis.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 Boek nu en ontvangt de allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegens vroegboekers, vliegen veel voordeliger. Arke.nl, dacht het wel. VARA, Radio 1, de gids .fm. zomereditie, het Felix Meurders. Goedemorgen, bent u er allemaal? Prima, kunnen we beginnen. Het kabinet moet ophouden een angstbeeld te scheppen over grote aantallen niet-westerse immigranten. Dat vindt D66. Gewoon naar de feiten kijken, zegt Tweede Kamerlid Gerard Schouw. We worden helemaal niet overspoeld. Hij legt zo zijn woorden toe. En vandaag ook mijn hobby, het perfecte elftal. Zo heet het boek dat Jan Kees Butter vorig jaar schreef. Met erin veel Rijkaart, Gullet en Van Basten. Kortom, AC Milan in zijn goede tijd. Een gesprek voor de liefhebber. En Hanneke Groenteman geeft graag tips op haar webblog. Web Bijvoorbeeld over een lekkere klavoutie van bakkerbaard. Een klavoutie, wel eens van gehoord. Zometeen het beeldende wijs. Surf naar gids.fm. D66-voorman Alexander Pechtel doet een beroep op Shell om zich terug te trekken uit Syrië. Daar worden onder het bewind van president Assad duizenden mensen gemarteld en gedood. Pechtel zegt geen druppel olie meer uit Syrië naar Rotterdam. Vanmiddag komt de Tweede Kamer terug van recess om over een olieboycott te praten met Shell-topman Dick Benschop. Aan de telefoon is Aad Corollier. Hij is olie-expert van Klingendaal, meneer Corollier. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het realistisch om te denken dat Shell zich uit eigen beweging terugtrekt uit Syrië? Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ik bedoel, als de problemen groot genoeg worden en als de situatie te lastig wordt, dan zal dat allicht overwogen worden. Maar nou, Gewoon het... logistiek gezien bedoelt u? Ja. En ook uh, gegeven de, de publieke opinie natuurlijk, Shell heeft in het verleden natuurlijk ook wel bewezen toch uh, gevoelig te zijn voor, publieke, de, voor de publieke opinie in dit soort zaken en ook in andere zaken op het gebied van milieu en zo. De vraag is echter of het zo effectief is om het op deze manier te proberen te bewerkstelligen. Hoezo dan? Nou ja, Shell is natuurlijk een van de meerdere maatschappijen die actief zijn. Europese maatschappijen totaal is bijvoorbeeld ook actief. En er zijn meer oliemaatschappijen actief. En bovendien heeft Shell een betrekkelijk klein aandeel van de totale Syrische olieproductie. En maakt Syrië als uh, onderdeel van de product totale productie van Shell een nog veel kleiner aandeel uit. Maar ze zeggen natuurlijk en... wel dat ze het maatschappelijke ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Hè? Dan moet het bedrijf misschien ook zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat kleine aandeel in Syrië maar tijdelijk afstoten. Ja, maar dan rijst dus de vraag van hoe je dat met andere landen gaat doen. Als je kijkt naar um, een hele serie van landen waar olie geproduceerd wordt, dan zie je dat daar over het algemeen uh, regeringen aan het bewind zijn die vanwege historische redenen, vanwege de structuur van die landen en natuurlijk ook vanwege de olie- en gaswinning zelf over het algemeen niet echt gekends kunnen worden als uh, democratisch of als, nou ja, in ieder geval naar de maatstaven die wij daar in Europa voor aanleggen. En dat zou dus erg lastig worden in, in bredere zin. Want je ziet dus ook dat die landen, dat is natuurlijk het hele Arabische lenteverhaal ook, dat daar een, ja, een tendens tot instabiliteit en tot verandering bestaat. En dat betekent eigenlijk dat je als Europese oliemaatschappij of als westerse oliemaatschappij eigenlijk in geen enkel van die landen meer zouden, zou kunnen investeren. Ja, en Dat is een consequentie die je dan als westerse uh, samenleving zou moeten nemen. Maar ik denk dat het op zich het uh, perspectief van een politiek embargo door Europa uitgesproken of Europa in samenwerking met andere landen, dat dat veel effectiever is. En dat het bovendien ook de belangen van de oliemaatschappijen die daar grote investeringen doen met hoge risico's beter beschermt. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rozenzaal, roept ook op tot een Europese boycott tegen Syrië. Maar dat gaat maar heel erg moeizaam. Dat komt nauwelijks van de grond. We kennen Europa, hè, wat dat betreft. Ja, dat hebben we natuurlijk met Libië ook gezien. En dat is erg lastig. En ik denk dat dat ook een van de problemen in Europa is. En ik denk als Europa ook uh, een zekerheid van energie... ...productie, verschaffing, activiteiten van Europese bedrijven... ...op dat gebied uh, zou willen stimuleren... ...dan zou het belangrijk zijn om hier vanuit een Europees perspectief... ...tot uh, meer eenduidigheid te komen. Maar Pechtot weet dan natuurlijk ook dat het allemaal lang duurt... ...en misschien uh, nooit tot een besluit komt op Europees niveau... ...en dan zegt hij ja, het bedrijfsleven is machtiger dan de Europese Unie. Dat zou je ook kunnen interpreteren als een uh, oproep aan het bedrijfsleven... ...om de Europese Unie aan te zetten en onder druk te zetten... ...en vanuit het bedrijfsleven eerder tot een... Uh, of aan te laten zetten tot eenduidigheid vanuit Europa. Is dat ooit gebeurd? Mm, ja, dat is denk ik in een aantal gevallen wel gebeurd. Hoewel het eigenlijk niet van dit soort zaken waren. Maar ik denk op zich dat het een, een, een belangrijk signaal zou kunnen zijn. U zegt het belang van Shell en Syrië is niet groot. Hoe groot is het dan? Nou, dat zal. Ik weet het niet precies, want die cijfers die heb ik niet op dit moment direct bij de hand. Maar dat zal um, een procent of 1, twee zijn. Want Pechtold beweert dat het een grote investeerder is. Um, wat betreft mijn informatie is dat is het belang van Syri of van, van Shell dus in Syrië zal dat zo komt, um, 4, 5 procent misschien zijn. In samenwerking natuurlijk met andere bedrijven, want Shell zit daar in een joint venture met, de, met een Syrische uh, staatsoliemaatschappij die de helft van de activiteiten doet, samen met nog andere bedrijven. Dus dat, het zijn, gaat niet echt om hele grote aandelen dat je praat over tientallen procenten. Nou is Benschop, die is nu uh, president-commissaris daar bij, uh, bij Shell... die is vroeger en misschien nu nog wel lid geweest... van de pvda steken en nog geen staatssecretaris geweest. Hij weet veel van Europese zaken. En zou die gevoelig zijn voor deze oproep? Ik denk niet dat hij gevoelig is in de zin dat dat zal leiden... tot een onmiddellijke terugtrekking van de activiteiten van Shell... uit, uit uh, Syrië of een boycott. Ik denk wel dat het het begin is van een, een nieuw politiek economisch-politiek spel met betrekking tot de rol van Syrië. En ik denk natuurlijk ook dat uh, de voorbeelden en de situatie van Libië daar nu toch weer een ander licht op werpt Wat het belang kan zijn van dit soort activiteiten en hoe, de zich, hoe zich dat kan ontwikkelen. Kan er overigens zo'n president-directeur, want dat is hij, in zijn eentje beslissen? Nou ja, hij is natuurlijk altijd uiteindelijk uh, schuldig aan de aandeelhouders. En hij zal natuurlijk wat de aandeelhouders denken en vinden en... Uh, de opinie daarover, over dit soort zaken, zal hij zeer zwaar meewegen in al zijn beslissingen. Heel benieuwd wat het vanmiddag allemaal wordt. Hartelijk dank, Aad Collier, olie-expert van Klingendaan. Dag. De editie. Op begraafplaatsen is er een steeds grotere behoefte aan plek om urnen te begraven. Of er wordt een columbarium gebouwd, dat is een muur met nissen om een urn in bij te zetten. Anita van der Hulst ging eerder dit jaar naar begraafplaatsen nieuwe Ooster in Amsterdam... waar ze net een nieuw groot columbarium hebben gebouwd. En Anita ontmoette daar de heer Kogé... die elke week bloemen kon brengen bij zijn vrouw Tony. Het is bijna twee jaar geleden dat het zo geleden is. En ik, eh, ja, ik ben steeds hier steeds te vinden hier. Uw vrouw is gecremeerd... Ja.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 De urn mee naar huis nemen. Nee, dat doe ik niet. Het is levende bij de levende en de dode bij de dode. He? En ik kan het ook kunnen laten verstrooien. Maar dat vind ik ook niks. Ik wil het toch nog iets weten. Dat ik af... dus kijk, het is eigenlijk zo. Ik heb er nog steeds boven de aarde staan. Kijk, hier staat ze. He? Dus ik kan haar nog voelen, ik kan haar nog aanpakken. Tenminste. Dat is de urn? de Dus als ze dus uh, verstrooid is, nou, dan is er een... Dat zijn een hoop mensen die vinden... dat, Nou ja, dan zijn we er vanaf.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 Dus wat doe je dan? Dan verzorg je dat. Marie-Louise Meur directeur van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam-Oost. Train is een band uit San Francisco. En ze brengen op Radio 1 Dops op Jupiter. And she's back in the atmosphere.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 Train met een hit uit 2001, Drops of Jupiter, Tell Me. En daarna heeft het heel lang geduurd voordat ze weer met een hit kwamen. En dat was vorig jaar. Weet je nog? Hey, Soul Sister. De Gids.fm, zomereditie. Gisteravond even gekeken naar Barcelona Villarreal. Wat een perfect elftal heeft dat Barça toch zeg Ik heb genoten. Het werd 5-0 in eigen stadion, dat wel. Maar er werd al eerder gesproken over een perfect elftal... AC Milan, namelijk in de jaren tachtig met Gullit, Rijkaard en Van Basten. En het perfecte elftal is dan ook de titel van het boek... dat journalist Jan Kees Buter vorig jaar september publiceerde over AC Milan. Waarom een boek over een Italiaanse club, vroeg ik de schrijver toen het uitkwam. Ik was op vakantie in uh, Italië en volgde daar de Europa Cup uh, 1-finale... de Champions League-finale, zoals het uh, nu heet, uh, tussen AC Milan en, uh, en Liverpool... En uh, twee dagen later zou de, zou de huldiging zijn in, uh, in San Siro. Milan had, uh, had gewonnen. En um, ja, ik was daar in het stadion en er zaten 60.000 mensen uh, die speciaal voor die, voor die voetballers kwamen. Prachtig alleen voor het stadion, he. de Brazilische stadion. Ja. zeker. En um, ja, op, op, in het midden van het veld was een uh, groot projectiescherm met uh, oude beelden. Nou ja, we zagen allemaal uh, uh, bekende namen voor, uh, voorbij komen uit het verleden van, uh, van Milan. De, de, de grote sterren als uh, uh, Gianni Rivera, uh, Franco Baresi tot het moment dat Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Marco van Basten op het scherm te zien waren. Ja, het was gewoon één grote emotie wat door het stadion heen ging. Mensen gingen staan. Ja, en ik zat daar op de tribune gewoon met kippenvel op mijn armen. En toen dacht ik van, ik moet een boek gaan schrijven over... Over het succes van de, van de Nederlanders alleen dan door de ogen van de Italianen. Dus die bewondering is vandaag de dag nog even groot als dat destijds al was? Ja, zeker. Ja. Die is uh, nog steeds even groot. Ik hoorde dat er nog altijd een spandoek hangt in Salsi ja, hier op bij... het moment dat AC Milan thuis speelt. Ja, Bij het van AC Milan hangt er een spandoek Marco Unico. Ja, wat gewoon een herinnering is aan een, een grote voetballer, Marco van Basten. En het succes van die club dat begon met de foute man Silvio Berlusconi... Ja. en Arrigo Sacchi. Dat was een, een paar apart, hè? Ja, ja, um, ja, het begon eigenlijk al in 1986. Silvio Berlusconi kwam aan de macht uh, bij, uh, bij AC Milan. En voor het seizoen daarop uh, trok hij uh, Arrigo Sacchi aan als, uh, als trainer. Dat, uh, ja, dat was een wat vreemde, merkwaardige move van uh, meneer Berlusconi. Maar dat heeft later... Ja, bijzonder goed uitgepakt. En hij deed dat omdat hij wilde dat... Uh, waarom eigenlijk? Ja, nou, Berlusconi is natuurlijk bekend vanwege de, de mediaprogramma's uh, in Italië. Hij was zelf uh, volkszanger op een uh, feestboot uh, geweest... En uh, ja, die programma's die hij op de televisie bracht, die moest uh, entertainment bieden. En dat doel had hij ook voor ogen met, uh, met AC Milan. En Sacchi. die had heel uh, optiebaarheid gepresteerd met, uh, met Parma. Die die van de serie C naar de serie B loodste. En die voetbalde ook heel erg leuk, hè? Ja, die voetbalde bijzonder aanvallend. Heel on-Italiaans eigenlijk. En ja, uh, Berlusconi wilde spektakel, entertainment en vond in uh, Arico Saki de geschikte man. Want we kennen natuurlijk allemaal het Italiaanse voetbal... door dat catenaccio in de jaren 60, ja. 70. En dat, dat stug verdedigen. En ze nu dan een counter en een scoren. Ja, inderdaad. Saki kondigde op een van zijn eerste dagen op de training aan... Uh, dat hij een revolutie wilde bij, uh, bij AC Milan. Het moest uh, gepaard gaan met uh, aanvallend spel. Uh, met, met forcing, pressing. Dat zijn allemaal vaktermen. Uh, Defender zona zonder verdediging. Maar dat waren uh, wel termen die in Nederland al bekend waren natuurlijk. Ja, dat waren wel termen die bekend waren, alleen in Italië niet. En uh, Saki uh, wilde dus uh, de, de Nederlandse stijl importeren. En dat deed hij dus uh, door Ruud Gullit en uh, Marco van Basten... aan te trekken in zijn eerste seizoen en een seizoen later Frankrijk. Hij wist iets van het Nederlandse voetbal, Saki. Ja, Saki um, is de, de zoon van een, uh, van een schoenverkoper. Um, en uh, in die hoedanigheid kwam hij als vertegenwoordiger... Uh, in, uh, in Nederland uh, terecht, uh, onder, Onderhandelde daar met, met winkeliers. En in zijn vrije tijd ging hij altijd naar de trainingen van, van Ajax kijken. En dan praat je over de jaren zeventig. Waarbij uh, ja, het Nederlandse voetbal bekend stond om zijn totaalvoetbal. En uh, nou ja, dat heeft hij dus proberen uh, te importeren vanuit uh, Nederland. Ruud Gullet, de eerste die uh, in Milan aankwam van het trio Nederlanders. En ik herinner me nog dat dat de grootste transfer was. Ja, ooit in de minuut. Nederlandse voetbalgeschiedenis. 17 miljoen gulden toen nog. Ja liet hij meteen zien wat hij waard was? Ja, zijn eerste seizoen is, uh, is veruit uh, zijn beste geweest. Uh, ik heb de beelden teruggezien en de macht waarmee hij speelde... de, de kracht die hij uitstraalde, de, de, de plaggengras die, die vloog in het rond... Uh, zodra hij aan de bal was, hij was echt uh, onklopbaar. Het was echt uh, geniaal om te zien. Ook omdat hij hield van de Italiaanse sfeer natuurlijk, hè? Ja, uh, Gullit was gemaakt voor het Italiaanse leven. De, uh, het levensgenieten, de, de Italiaanse vrouwen... Uh, ja, het was hem allemaal op het lijf geschreven. En dat mocht allemaal, daar, bij Milan. Dat mocht allemaal. Het werd allemaal oogluikend. Uh... Toegezien. En daarna kwam Van Basten, hij was toen 22, toen hij naar Milan ging. Had hij er zin in om daar te gaan voetballen? Nou, hij twijfelde heel erg over zijn over de toekomst. Uh, er waren diverse aanbiedingen, volgens mij uit Engeland en, uh, en Spanje. Um, ja, maar op een gegeven moment uh, heeft hij toch voor, voor Milan uh, gekozen. Uh, zijn zaakwaarnemers uh, adviseerden hem ook. En later heeft Piet Keizer hem ook nog uh, geadviseerd om uh, over Milan te kiezen. En toen werd hij voorgesteld aan de supporters in San Siro. Je hebt deze account. Dit is je impression. Benissimo. Ja, mooi. Ja, die, die kunnen juichen en dan uh, moet Van Bassen toch wel wat gedaan hebben. Of was hij toch nog die coole Nederlandse jongen die in één keer in die Italiaanse sfeer kwam en die dacht, dat doe ik hier? Nou, in het begin was er wel wat, wat argwa richting Van Bassen. Het was een wat ile, ile jongen, uh, ja, eenvoudig gekleed. En uh, ja, zijn postuur, mensen vroegen zich daarover af... Uh, is dat wel geschikt voor het uh, harde Italiaanse uh, voetbal? Want die Italiaanse verdedigers, die uh, ja, die ze nergens voor terug... en die uh, gebruiken al hun uh, lichaamsdelen om, uh, om hem uh, te elimineren. In het begin ging het dus niet zo goed, maar op een gegeven moment... kwam natuurlijk uh, dat EK eraan in 1988 ja. en toen begon het zo'n vorm te vinden. Ja, het eerste seizoen had hij uh, nog last van een blessure. Hij heeft elf wedstrijden gespeeld, slechts drie dobbelten... dus dat was niet echt uh, om over naar huis te schrijven. Uh, het tweede seizoen ging aanmerkelijk beter. Geholpen door het uh, succesvolle uh, EK 1980, ja. Ik herinner me nog dat, uh, dat ik uh, was bij de wedstrijd op 1 mei 1988... tussen uh, Napoli en AC Milan. Dat was de confrontatie tussen ja. Maradona, nou, wie ja. kent hem niet... en, en, en Van Basten en, en Gullet. En was in een bloedvorm. Ja. Twee prachtige voorzetten ja. en uh, nou, die hadden we mooi op camera. We mochten pas de tweede helft het veld op, notabene. We mochten niet aan de linkerkant waar alle fotografen zaten... maar aan de rechterkant omdat we veel te laat waren. Mm -hmm. En Gullit kwamen we in de kleedkamer tegen en die zei... loop maar met ons mee het veld op. En ja. uh, dat was echt een wereldwedstrijd. Ja. ja, dat was een hele bijzondere wedstrijd, zeker. Het werd 3-2 voor, voor Milan uit mijn hoofd. Ja. Uh, het was dé wedstrijd die de beslissing zou brengen in, het, uh, in de Italiaanse Serie A... destijds de, de leidende competitie in Europa. Ja. En volgens mij was dat de ene laatste competitiewedstrijd. En, uh... Ze waren een virtueel kampioen, toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. En vervolgens kwam ook nog Rijkaard. En je schrijft in je boek dat Berlusconi eigenlijk iemand anders wilde dan Rijkaard. Ja, die had zijn zin gezet op de Argentijn Claudio Borghi. Um, en ja, dat werd hoog gespeeld uh, tussen Berlusconi en, uh, en Saki. Want Saki had uh, ja, zijn oog laten vallen op, uh, op Frank Rijkaard. En uh, ik geloof in april 1988 was er een meeting uh, op het hoofdkantoor van, uh, van Milan. En uh, op een gegeven moment kwamen ze eruit. Uh, Ariko Saki zei, als ik kampioen word, dan uh, nemen we Frank Rijkaard. Worden we geen kampioen, dan nemen we Claudio Borghi. Ze werden kampioen en zo kwam Frank Rijkaard. En? Borghi? Borghi, uitgeleend naar Como. Nooit niets van gehoord? Nou, toen uh, had je dus mensen als Baresi, Costa Curta, Ancelotti, Maldini. Uh, Saki had echt een onverslaan bij elftal, hè? Ja. Jij beweert het beste club elftal ooit. Ja, dat is misschien wat gechargeerd, maar... Uh, ja, als je een boek wil verkopen, dan, dan hoort dat er een beetje bij. Ah. Maar goed, um, uh, ik, ik, ik, ik sta er wel achter. Uh, ik, vind, uh, ik heb de beelden allemaal teruggezien... en ik vind de dominantie waarmee uh, AC Milan destijds speelde... en ook de lengte daarvan... Uh, vol, vol, volgens mij ruim twee seizoenen. Dat ze twee keer de Europa Cup 1 twee keer de wereldbeker, uh, één keer landskampioen werden... Uh, ja, twee keer de Europese Supercup, ook dat nog. Uh, ja, en ook de manier waarop met revolutionair voetbal uh, voor de Italianen... ja, ik vond, het, uh, ik vond het een heel sterke aftal. En tussen de drie Nederlanders veranderde er wat, uh, lees ik in je boek. dat had met het WK van 1990 te maken. Ja, het uh, WK van uh, 1990, uh, dat leverde wel wat uh, spanning op, op binnen het trio inderdaad. Gullet, uh, die had het seizoen nauwelijks gespeeld uh, daarvoor... En uh, ja, die dacht uh, bij het Nederlands elftal uh, meteen zijn leidende positie weer uh, in te nemen. Maar ja, uh, dat werd niet echt geaccepteerd door de spelersgroep. En ook niet, zozeer, ook niet echt door, uh, door Van Basten en, uh, en Rijkaard. En toen kreeg Leo Beenhakker, de toenmalige coach, kreeg ongelofelijke problemen ja. mee. Met, met ja, Dat dan. is al onbekend en daarover wijd ik niet echt uit in het boek, omdat het, het is een heel lang verhaal is. Uh, maar, maar dat geheim is eigenlijk nooit opgelost. Dat daar gebeurde nee. is in die kleedkamers. Nee, er moet ook nog eens een keer een boek over geschreven worden. Ja, ja Misschien moet je dat wel doen. Ja. Nou, Rijkaard ging terug naar Ajax, schuldig naar Sampdoria. Van Basten moet zijn loopbaan eindigen vanwege een kapotgetrapte enkel, want ze waren snoeihard, he, die ja. Italiaanse verdedigers. Dat bleven ze toch. En zijn afscheid op San Siro zal elke sportliefhebber bijblijven, schrijf je. Een staande ovatie is zijn deel. Misschien wel de beste ooit, zei mijn Italiaanse verslaggever. Fabio Capello, de trainer. Ja, dat zijn moeilijke momenten. Zoals gezegd, bij Van Basten bleef het droog. Zoals altijd. Cool, calm en collected. Van Basten. Capello huilde toen, hè, de toenmalige trainer. De opvolger van Saki. Jij ook? Ja. Niet gehuild, wel met een brok in de kil... Want het, uh, het was wel een heel bijzonder uh, sportmoment. En ik voelde wel uh, wat de Italianen toen ook uh, voelden. Ja. Uh, Jan-Kees Butter, schrijver van het boek Het Perfecte Elftal. Hartelijk dank. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Doald de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken praat vanmiddag met Shell over een boycott van olie uit Syrië. D66 SP en GroenLinks vinden dat Shell zijn activiteit in dat land moet opschorten. In Syrië worden al maanden protesten bloedig neergeslagen. Greenpeace en Natuur en Milieu stappen naar de rechter om te eisen dat de bouw van de kolencentrale in de Eemshaven wordt stilgelegd. De Raad van State heeft de vergunningen voor de bouw vernietigd. Toch laat de provincie Groningen de bouw doorgaan. Men rekent erop dat er wel nieuwe vergunning komt. Een militair vliegtuig uit Litouwen en een Frans gevechtsvliegtuig zijn boven Litouwen met elkaar gebotst. Het Litouwse toestel is neergestort, maar de twee piloten konden zich met de schietstoel in veiligheid brengen. De Franse piloot is veilig geland. En zo'n 20.000 huishoudens in een deel van Utrecht zitten zonder stroom. Het gaat onder meer om de wijken Blauwkapel, de Vogelenbuurt en Tuindorp. Er is iets mis in een transformatorhuisje in Blauwkapel. En de storing kan nog wel enkele uren duren, zeggen ze. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. VARA. Radio 1, de gids.fm, zomereditie, het Felix Meurders. Voor het 12 uur is gaan we hutten bouwen in Tilburg. En dan zijn het geen kinderen die daar een hutten dorp opzetten. Nee, het zijn architecten en andere professionals... die creatieve ideeën bedenken over toekomstig bouwen in de stad. En Hanneke Groenteman vindt twitteren onbenullig, maar houdt wel een weblog bij. Tijd voor het kabinet om eindelijk eens eerlijk te zijn... Volgens D66 wordt ons onterecht het angstbeeld aangepraat. dat we hier worden overspoeld met asielzoekers uit Arabische landen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek gisteren. dat het aantal Arabische asielzoekers. in de eerste vier maanden van dit jaar 150 bedroeg. Minder dan vorig jaar in dezelfde tijd. Goedemorgen, Gerard Schouw, D66-Kamerlid. Goedemorgen, meneer Meurders. U zit in Den Haag en de mediatoren. U roept het kabinet op om eindelijk eens eerlijk te zijn. U vindt dat ze dat tot nu toe niet zijn? Ja. Dat klopt. Uh, met name de, de PVV die gedoogsteun geeft aan het kabinet. Die, uh, ja, die spreken dag in dag uit over massa-immigratie. Wij vinden dat als je kijkt naar de feiten... Ja, dan moet dat eigenlijk keihard uh, worden tegengesproken. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal uh, mensen uit de Arabische regio... die uh, asielaanvragen in Nederland. Nou, dat zijn er 150. Terwijl er nogal wat aan de hand is uh, in die regio. Daar is een enorme democratiseringsgolf, Libië, Tunesië... Syrië komt er mogelijk uh, aan. Nou, ik vind met de beste wil van de wereld kan je die 150 mensen die hier naartoe komen om asiel uh, aan te vragen, dat kan je niet kwalificeren als massa-immigratie. Dus het kabinet zou zich echt aan de feiten moeten gaan houden. Maar nu heeft u het alleen over de mensen die uit de Arabische landen komen. Hoe zit het met de anderen? Nou, als je kijkt naar uh, de andere asielaanvragen, dan zijn dat er uh, 32.000. Nee, sorry, 13.300 jaar En dat kan je ook met de beste wil van de wereld niet zeggen... dat dat enorme aantallen zijn dat er een tsunami is van aanzielaanvragen. Uh, uh, dat is gewoon niet waar. En dat zijn dus aanvragen? Dat is allemaal nog niet goedgekeurd? Nee. En van die aanvragen, daar worden natuurlijk maar... nou, iets van 10 of 20 procent uh, van goedgekeurd. En de andere mensen gaan weer weg. Wat ontzettend belangrijk is, is dat het uh, kabinet uit zou moeten gaan uh, van de feiten... en niet, uh, zoals dat tegenwoordig heet, uh, fact-free uh, policy uh, gaat bedrijven. Dus net doen alsof er een enorme toestroom is uh, van, van immigranten... Terwijl, dat feitelijk, uh, terwijl daar feitelijk eigenlijk helemaal geen basis voor is. Maar je kan die cijfers ook anders interpreteren natuurlijk. Want vorig jaar uh, waren er 150.000 die wilden uh, komen naar Nederland... En de vertrokkenen dat jaar 118.000, en vandaar dat saldo van 32.000. Maar je kan wel zeggen, er komen nog 150.000 op het lander. Ja, er komen 150.000 uh, migranten. Dat is dus wat anders dan uh, asielzoekers uh, naar Nederland. Die kwamen er uh, vorig jaar. Alleen er stroomden er ook weer 118.000 uit. Dus 118.000 mensen verlaten het land. Maar als je nou eens kijkt... Dat zijn misschien Nederlanders die zich hier niet meer thuis voelen, of niet? Uh, dat zou heel goed kunnen. Maar als je kijkt naar die 150.000... Uh, dan van die 150.000 zijn er... 30.000 mensen die het land inkomen en die zijn in Nederland geboren. Dus dat zijn gewoon Nederlanders. En van die 150.000 zijn er nog eens 70.000 uh, mensen met Europese wortels. Dat zijn Europeanen. Nou, En dan blijft er nog ongeveer 50.000 uh, mensen over. En dat zijn de zogenaamde niet-westerse uh, migranten. Maar die migranten hebben we natuurlijk ook ontzettend hard nodig om hier uh, te werken. Want zoals u weet uh, staan we voor een enorme vergrijzingsgolf. Uh, uh, we verwachten dat we in uh, 2030 ongeveer 500.000 mensen tekort komen op de arbeidsmarkt. Dus ja, uh, we hebben die mensen ook nodig om de economie in dit land uh, gaande te houden. Nou, minister Kamp zegt, uh, we hebben ze niet nodig. Ja, dat is een uh, bewering uh, van meneer Kamp. Die ook niet gestoeld is op feiten. Dus het is ook kritiek die we hebben op uh, meneer Kamp. Het is een... Ja, um, hoe, hoe, hoe zal ik het zeggen? Het is eigenlijk een soort bangheid uh, die, uh, die de samenleving wordt aangepraat uh, door dit kabinet. Terwijl dat niet ondersteund wordt uh, door de feiten. Als je kijkt naar de uh, studies die bijvoorbeeld het CPB en het CBS daarna uh, hebben gedaan, ja, dan komen we echt 500.000 mensen tekort. En Kamp denkt dat al die werklozen hier in Nederland die banen kunnen gaan opvullen. Maar dat klopt niet, uh, want vaak uh, zijn de kwalificaties uh, niet niet passend, uh, zijn mensen fysiek niet in staat om te werken. En het gevolg daarvan is, en dat, dat is eigenlijk heel erg... is dat de werkgelegenheid dan vertrekt naar andere landen... zoals Duitsland en Frankrijk. En dat is slecht voor de Nederlandse economie. En het kabinet doet dat alleen maar omdat de PVV gedoogt... dat dit kabinet er zit? Nou, wat uh, opvalt als je het hebt over deze cijfers... dat alles uh, wat dit kabinet doet eigenlijk in de schaduw staat uh, van de PVV... PVV gedoogt het kabinet, maar in feite gijzelt ze uh, het kabinet. Ik heb het net aangetoond aan de hand van de cijfers rondom asiel, rondom migratie, maar ook rondom arbeidsmigratie. Ja, het kabinet doet eigenlijk wat uh, uh, de PVV wil. En dat is de mensen angst aanpraten Dat mensen uit het buitenland onze banen inpikken. En dat is helemaal niet zo. Nou herinneren we ons nog die beelden van het Italiaanse eilandje Lampedusa, dat het overstroomd. Door mensen die eh, graag wilden immigreren naar Europa. om een veilig inkomen te zoeken. en om geld te verdienen voor hun familie. Waar zijn die allemaal gebleven dan? Uh, ja, dat is een, uh, een probleem. Er zijn ongeveer 20.000 mensen. Uh, met name vanuit Tunesië. Uh, naar Lampedusa gegaan. De Italiaanse regering heeft gezegd. ja, die 20.000. die kunnen we onmogelijk in. Uh, procedure brengen. in asielprocedure. Dus de Italiaanse regering heeft er. veel daarvan laten lopen. Daar zijn we als Nederland ook heel erg boos over geworden. Uh, want dat betekent dat die mensen in de illegaliteit uh, verdwijnen. En uiteindelijk zan, zijn er van die 20.000 maar 2.000 in een officiële uh, procedure gebracht. Ja, en dat is uh, slecht, want 18.000 zijn er zo in de illegaliteit uh, verdwenen. D66 heeft dan ook het kabinet uh, opgeroepen om de Italianen te helpen met die asielzoekersprocedure, zodat ze niet meer zomaar mensen laten lopen... want dat is heel erg slecht. U gaat natuurlijk het kabinet vragen in de persoon van minister Leers, denk ik... om eerlijker te zijn. Wanneer gaat u dat doen, meneer Schouw? Uh, wij hebben, ik geloof, over twee weken weer een uh, debat met uh, minister Leers... over zijn migratiebeperkende maatregelen, zoals dat zo mooi heet... Uh, want minister Leers heeft ook die opdracht van de PVV uh, geaccepteerd om iets te doen aan uh, die getallen. Ja. Maar daarvoor moet hij allerlei Europese richtlijnen uh, veranderen. En hij moet dan ook de instemming hebben van allerlei Europese landen. Nou, van allerlei, van alle Europese landen. En tot nu toe heeft minister Leers nog uh, niet de steun van één Europees land. Dus dat wordt een beetje een mission impossible... Uh, voor die minister. En we zullen hem dat ook voorhouden. Enerzijds dat dat een mission impossible is. En anderzijds dat hij ook eens het eerlijke verhaal moet vertellen. Over de juiste aantallen. Benieuwd of dat wat oplevert. Hartelijk dank. Gerard Schouw, D66 Kamerlid. Hoeve kom komen uit België vaker te horen geweest in de Gids.fm. En dat komt omdat regisseur Maarten Vermeerder. een platonische relatie mee heeft met het klavier namelijk. Met de toename van sociale media wordt het steeds interessanter... hoe de webwereld van mensen er eigenlijk uitziet. Twitteren ze, wat staat er op een weblog, waar servers heen. Simone Wijmans betreedt met haar gasten die webwereld. En vandaag tv-presentator Hanneke Groenteman. Tijdgeest, de webwereld van... Hanneke Groenteman en ik ben gemiddeld, denk ik, vier uur per dag online. Nu zag ik ook dat je ongeveer 5000 volgers hebt op Twitter, maar nauwelijks twittert. Ja, dan hebben die volgers een probleem. Het twitteren, dat ben ik wel ooit begonnen. Dat leek me leuk, maar het bleek dat het niet bij mij past. Ik vind het nogal onbenullig worden, de mededelingen die ik zo zie van andere twitteraars. Plus dat je je ontzettend gauw in je vingers snijdt. Als je maar zo heel kort iets opschrijft, dan moet het ook ongenuanceerd zijn. En voor je het weet, zeg ik weer iets verkeerds. Daar heb ik toch al zo'n handje van. Dus dat twitteren is mijn uh, ding niet, om het modern te zeggen. Nou, je laatste tweet was een hele geheimzinnige. vond ik zelf. Die was gericht aan Francisco van Jolen. En er stond, kun je me helpen met een nare kwestie rond mijn blog? Wat was er aan de hand? Ik heb een weblog. En daar uh, zet ik af en toe fotootjes op... Uh, uit de kranten mag het al niet meer, heb ik al rekeningen gekregen. Maar nu kreeg ik opeens een enorm strenge brief van een soort incassobureau... of ik maar gauw 1600 euro wilde overmaken... omdat ik in, weet ik veel, jaren geleden... had ik een fotootje gebruikt van een kat... en of ik hun maar heel snel wilde betalen. Anders uh, volgde er iets. Nou, Toen had ik Francisco van Joden nodig, wat moet ik doen... Mag dit zomaar? En die heeft meteen geantwoord. En naast katten, waar schrijf je over op je blog? Nou, ik, uh, ik ben dat blog ooit begonnen toen ik uh, ophield met de plantage. En dat is eigenlijk nog steeds mijn favoriete uh, uiting. Mensen warm maken voor iets. Dat vind ik nog altijd het allerleukste wat er is. Dus als ik iets moois heb gezien... of ik weet dat er een mooie documentaire op televisie komt... dan vind ik het heel fijn als ik mensen kan tippen... Mijn laatste tip was geloof ik weer van een uh, clavoutie-taart van Bakker Baard... die wel even een onaanvaardbare baard heeft... maar ontzettend lekkere taarten bakt en die thuis bezorgt. Dat was een tip. En uh, gisteravond zag ik nog een, uh, een documentaire van Joe Rowling van Harry Potter. En dat is zo'n mooie documentaire, die had ik al gezien. En toen ik hem gisteravond zag, dacht ik dat had ik even op mijn blog moeten zetten... dat mensen daar echt naar moeten kijken. Kijk je veel filmpjes op YouTube? Ja, regelmatig. Veel is een beetje veel gezegd. Maar zo hebben we van de zomer bijvoorbeeld heel erg genoten... Van, uh, met een vriendin die heel erg ziek was. En, uh, en, en, en toen hebben we Nina Simone, nummer te pa, uh, opgezocht. En dat was zo prachtig. Hoe zij nummer te pa zongt en hoe, je, hoe dat was opgenomen in beeld ook ook op haar begrafenis, op mouts begrafenis gedraaid. En dat, bijvoorbeeld zo'n YouTube, op de iPad deden we dat. Zaten we met zo'n heel groepje vrienden en mout erbij, Maud Keus erbij. En zaten we met z'n allen te kijken naar dat schermpje. En Numa pa van Nina Simone, dat was YouTube. pa. Je t'enviverai des balles de pluie venu de pays où il ne pleut pas. Je creuserai l'artée ma maman pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai entend la bouche ou voix, où l'amour sa loi, que ce soit la règle, ne me quitte pas. Que tu to tell you parlerai de ces amants tell you ont I'm deux fois tell you that Je te raconterai l'histoire de that I'm going to tell you that I'm going to tell you On a vu souvent jaillir le feu. Nina Simon Nummer de Paan zingen ze natuurlijk als de beste met de Frans. Maar ik mag niks zeggen, want ik ben een beide rinster. De gids.fm. Zomereditie. Huttenbouwen. Bijna iedereen heeft het vroeger wel eens gedaan als kind. En vanaf zaterdag gaan kunstenaars, architecten en vormgevers in Tilburg aan de slag om daar hun eigen dorp met hutten te bouwen. Op een verlaten terrein midden in de stad wordt de eerste editie van het Huttenfestival De Vlek gehouden. Jan Peels, goedemorgen. Je bent aan nu. Hoe ziet het eruit? ja, het is nu nog leeg natuurlijk, maar het moet helemaal vol met hutten komen staan. Het enige wat er ligt is natuurlijk hier al oude planken die worden aangevoerd, allerlei pallets zie ik, en dat terrein dat is heel mooi. Dat heel veel mensen kennen het misschien wel. Als ze uh, in Tilburg met de trein aankomen... daar is een oude NS-werkplaats met zo'n mooie grote draaischijf... waar die treinen een gebouw in werden gereden om dan gerepareerd te worden. Nou, en als je dat gebouw dan inloopt, uh, ja, dan is dat natuurlijk ook mooi. Want daar kun je in gaan kijken, waar je normaal gesproken nooit in kan ko komen. En hier op dat terrein moet dat dus dat huttenfestival uh, uiteindelijk gaan plaatsvinden. Daar moeten al die hutten komen. Maar hier bijvoorbeeld dit gebouw, dat is ook heel mooi. Dat is dan met zo'n grote sleuf in de grond waarbij wij ze onder de treinen uh, konden kijken om ze te repareren. Maar ja, als ik dus wil weten waar die hutten komen... dan moet ik hier even weer naar buiten lopen. Goedemorgen, ik ben wel druk bezig met de voorbereidingen. Moet ik hier naar buiten lopen... en naar zo'n grote roldeur en even op de knop drukken... om die weer open te krijgen. Peter Jansen, initiatiefnemer van Studio Boot... van dit Huttenfestival. Als die deur inderdaad open gaat... en we kijken volgende week naar buiten. Wat zien we hier dan? Nou, dan zien we een vlek... En uh, de vlek zal uh, bestaan uit uh, elf uh, groepen, beeldkunstenaars, kunstenaars, architecten en ontwerpen. Een vlek, maar een dorp dus, van Hutten. Ja, ja, we beginnen met een vlek, omdat we het festival begint met niets. En uh, de eerste dagen van het festival is iedereen welkom om te komen kijken hoe uh, de vlek kan ontstaan. En uh, op donderdag uh, 8 uh, september gaan we dan ook een openingsfeest met het feest van rook en vuur. Want dan is het dorp uh, klaar en dan wordt er geleefd en dan is er van alles te doen. Ja, we, we claimen de grond. We door, uh, door het vuurtje op te steken uh, vestigen we ons. En uh, daarna gaat, uh, komt er leven in, uh, in de brouwerij. Maar hutten in de stad, het terugbrengen van het bouwen naar de stad... de reuk van het bouwen, het geluid, het idee erachter? Nou, het is... Uh, ik... Ik denk ook een platform voor uh, architecten en beeldend kunstenaars en ontwerpers... om in de vrije ruimte uh, vrij te kunnen bouwen. Er zijn zoveel restricties en zoveel uh, dingen in het leven. En we gaan daar uh, de grenzen weer van verkennen. En kijken uh, hoe we daar uh, een nieuwe maatschappij misschien mee kunnen bouwen. Dingen die normaal gesproken in de stad niet kunnen, kunnen hier wel? We gaan dat uitproberen. En uh, de, we hebben, ik heb negen uh, groepen gevraagd. Uh, drie beeldkunstenaars, drie architecten en drie ontwerpers. Ja, dat zijn gerenommeerde namen bij. Pieter ja, Piet Eek van, de vijf, die al heel veel met oud hout doet. Ja, die past hier natuurlijk wel. Ja, zeker en uh, Frank Havenmans, beeldkunstenaar, observatorium uit Rotterdam. Architecten ook hè? Onyx Architecten uit uh, Groningen en uh, met een deependanser Scandinavië. En we hebben. Um, die tours uit Denemarken, een jonge groep. En vergelijkbaar is uh, Labelleur uit Eindhoven. Dus... Maar, al, maar al die mensen gaan iets maken. Gaan die gewoon hier zitten en met die enorme stapel hout achter zich en denken: van, hé, hey, uh, wat gebeurt hier met me? Uh, ik ga het aanvoelen. Of gaan ze echt iets van tevoren bedenken? Uh, dat is voor elke groep uh, verschillend. Um, um, ik kreeg een maquette binnen van Frank Havermans. Die is hier al een paar keer uh, geweest en heeft de omgeving op zich in laten weten. Je gaat echt even zitten en. Ja, en uh, die bouwt maquettes vooraf om te kijken of, of dat er is. Maar zo werkt iedereen verschillend. En uh, ja, dat is uh, ja, prachtig om te kijken uh, hoe iets straks uh, gaat ontstaan. Timon van der Heijden uh, van La Boulure, een, een kunstenaarscollectief. Ja, daar staan we hier tussen die stukken roestige spoorrails. Dat ja. prachtige draaischijf van, van ouds uh, rangeerterrein. En dan? Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Nou, dan ga je denken, wat ga je hier neerzetten? En het, Precies. En het zijn natuurlijk een aantal dingen die gecombineerd worden. Het is een festival. We zitten natuurlijk op zo'n uh, arrangeerterrein. En al gauw moesten wij denken aan... Uh, in, we gaan het zelf bouwen dus. samen ja, dat zouden we ook iets, iets, iets maken wat we ook kunnen uitdelen, zeg maar. En dat is? Een biertje. Bier? Ja. We gaan een bierbrouwerij opzetten. Want dat hoort ook in een dorp? Uiteraard. In elk dorp moeten we uiteindelijk een plek komen waar mensen samenkomen om een biertje te kunnen drinken. Maar een hut... Als brouwerij. Nou, het wordt eigenlijk een uh, watertoren als iconische vorm. En dat, wat je natuurlijk ook wel herkent van wat vroeger zo langs de spoor stond, om uh, ja, dat, zeg maar, locomotieven uh, water konden tanken. Ja, er komt dan een barretje bij. En, uh, en het grappige is: door, dit, door het hoogteverschil dat het bier hoog staat, kan je dus ook gaan tappen. We staan hier in de buurt van de, van de station, dat horen we. <laughs> wat was het idee om echt mee te doen en om, om zo'n hut te gaan bouwen? We zijn een collectief wat eigenlijk bijna alles zelf altijd maakt. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. En wij vinden het concept ook gewoon goed. Dat uh, hutten bouwen is natuurlijk wat je vroeger als klein jochje al graag deed. En dat het nu weer kan is natuurlijk uh, te gek. Ja, en wat heel veel mensen niet weten is dat honderd jaar geleden er nog gewoon mensen ook in hutten woonden in Nederland. Hè? Ja, zeker. En... Uh, um... In Brabant had je daar uh, hele mooie voorbeelden van. En uh, wij willen ook gewoon graag zeg maar, het platteland en de stad en, uh, en ook de lol van bouwen hè, uh, weer bedienen. Want uh, naast de negen gerenommeerde namen uh, is er ook een open inschrijving geweest. En hebben uh, heel veel mensen uit Tilburg uh, ...zeg maar ingeschreven om ook de lol van bouwen en het passie en het claimen van de grond, om daaraan mee Iedereen te doen. Iedereen kan een beetje meedoen. Nu is dit de eerste editie. Het idee is om dit op veel meer plekken in Nederland te gaan doen, hè? Ja, we zijn... Nou, we willen ons vooral ook richten op Brabant, want uh, we zijn volgend jaar uitgenodigd in Bergeijk. En uh, misschien een jaar daarna in Eindhoven. En uh, wij denken gewoon dat dit ook heel goed naar het platteland kan en, uh, of in de stad... En uh, dat het ook voor heel veel mensen uh, leuk is om na te denken over elke nieuwe uh, plekken... en hoe je daar uh, ja, weer mee om kunt gaan. Nu ideeën creëren gewoon uh, door hutten te bouwen... die mogelijk in de toekomst weer ja, nieuwe bouwstijlen teweeg zouden kunnen brengen. Ja, uh, wie, weet, wie weet. En uh, Dat is wel mooi dat, uh, dat we nu vanuit de drie disciplines allerlei nieuwe invalshoeken gaan krijgen. En dat daar ook waarschijnlijk uh, debat zal, van zal komen... En uh, die gaan we ook zeker voeren hier op vrijdagavond, 9 september. Waarin uh, Piet Heijn een, een lezing zal geven. En uh, waar daarna met uh, ja, mensen die geïnteresseerd zijn in debat zal zijn. Op het, uh, in de kantine van, uh, van onze vlek. Want die komt er ook, een kantine in het dorp. Zeker, in het Huttendorp. Zeker, een dorp uh, is niks zonder een plaatselijke kantine. En dat was Petra Jansen, initiatiefneemster van het Huttenfestival De Vlek in Tilburg. Van 3 tot en met 11 september wordt er dus gebouwd. En dan is iedereen welkom om te komen kijken en ook.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 en wat kan ik u nog aanraden op radio en televisie vandaag? Nou, omdat het zo leuk is nieuwe experimentele programma's op televisie te zien... noem ik wat programma's die vanavond door het TV-lab worden uitgezonden. Allemaal uitprobeersels van de Omroepen op Nederland 3. Fuck the Parents, waarin Zarayda Groenhart mensen helpt... die zich uh, perfect moeten kleden en gedragen... op de eerste ontmoeting met de schoonouders om tien voor half negen. Film je zomer, dat zoals de titel doet vermoeden... jongeren heeft gevraagd zelf hun zomerse avonturen te filmen om 5:09. uur De Caribbean Combo. Blik achter de schermen bij de theateroptredens van het Combo... bestaande uit uh, Howard Comprou, Rue Verveer, Murt Mossel en Jandino... En ik fluister erbij van de vader om tien voor half tien. U hoort nog van ons, waarin sollicitanten stiekem gefilmd worden met de verborgen camera. Tijdens en na hun sollicitatie. Om tien uur op Nederland 3. En dan kunt u nog om half elf kijken naar de fictieve crimie Moordweek. Die u samen met de politie in vijf dagen kunt oplossen. En dan wordt de avond afgesloten met ausgekusseld. Dan moet u zelf maar naar kijken. Wat is de stelling zo meteen in lunch? Nederland is te kritisch over de missie in Koenders. VVD-Kamerlid Hond en Broeke praat met ons mee. Dat is het geluid van Jurgen van der Berg. Zo Surf naar de gids.fm. Deze zender uitgebreid. Dit is Radio 1.